Raymond Serré met het nws journaal PvdA-kamerlid Martijn van Dam wordt vanavond al door de koning beëdigd... als nieuwe staatssecretaris van Economische Zaken. Van Dam volgt staatssecretaris Dijksma op... die vanwege het vertrek van Wilma Mansveld doorschuift naar infrastructuur en milieu. De beëdiging van Dijksma is ook vanavond. Het leek erop dat zij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken... nog voor haar rekening zou nemen. Waarschijnlijk wordt die behandeling uitgesteld... zodat de nieuwe staatssecretaris van Dam zich eerst kan inlezen. Tivoli-Vredenburg is een groot financieel risico voor de gemeente Utrecht. Het nieuwe muziekcentrum is niet rendabel en in de huidige opzet is het niet financieel gezond te krijgen. Dat zegt de Rekenkamer Utrecht in een rapport. Het vernieuwde Tivoli kampt de afgelopen jaren met grote tegenvallers. De kosten voor de bouw en de inrichting liepen op van nog geen 100 miljoen naar 156 miljoen. En verder heeft Tivoli vrij weinig betalende bezoekers. De Europese Commissie onderzoekt tientallen geheime afspraken... tussen de Nederlandse belastingdienst en grote multinationals. Volgens Trouw gaat het om Microsoft, Pfizer, Glexo, Smith, Klein en Kraftfoods. De commissie wil weten of zij, dankzij die afspraken in Nederland... te weinig belasting hebben betaald. Twee weken geleden oordeelde de Europese Commissie... dat de geheime belastingafspraken met Starbucks niet deugden. Nederland kreeg, een boete, kreeg geen boete, maar moet wel 20 tot 30 miljoen euro... terugvorderen van Starbucks. De Duitse Belastingdienst heeft een inval gedaan bij het hoofdkantoor van de Duitse Voetbalbond in Frankfurt. Ook de huizen van onder andere bondsvoorzitter Niersbach en zijn voorganger Twanziger zijn doorzocht. Het onderzoek heeft te maken met berichten over omkoping. De Duitse Voetbalbond zou 6,7 miljoen euro aan de FIFA hebben betaald om het WK in 2006 binnen te halen. De bond erkent dat er is betaald, maar spreekt tegen dat er sprake was van omkoping. En dan het weer. Steeds zonniger. Straks ook in het noorden. Later vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking. tot 13 tot 17 graden. Morgen bewolkt. Wat regen en dan wordt het een graad of 14. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Hoka van de ANBB. Er staat momenteel geen...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 We zijn er <coughs> Het is, uh, goedemiddag. Oh, wacht even. Ik zet de verkeerde open. Dat heb ik altijd. Goedemiddag. Ja, als jij daar gaat zitten, zet ik altijd de verkeerde open. <laughs> ik ben altijd gewend dat ze daar zitten. Maar dat zie ik je niet. Oh. <laughs> nou, ik jou wel, hoor. Kijk, kijk er zo omheen. Maar, uh, goedemiddag. Dag in elkaar. hoe gaat het? Ja, gaat prima. Ja? Ja. Oké. Okay. De weekend een beetje overleeft? Jazeker. Oké. Okay. Nou, dat is mooi. Het is dus dinsdag. Het is dus 3 november. De zonnetje schijnt buiten. En uh, nou ja, dan gaan we maar weer lunchen. Hè. Dat uh, doen we dan maar weer gewoon lunchen. Wel, brood ontbreekt. <laughs> Heb je niks meegenomen? <laughs> nee, nee, nee. Nee, ik denk jij neemt wel wat mee, maar ook nog niet. Nee, dat doe ik op vrijdag. Hè? Dat doe ik altijd op vrijdag. Oh, ja, dat doe je op vrijdag. ja. <laughs> ja waren ook. Goed, dit is CFM Lunch op deze dinsdag, de 30 november. Een belangrijke dag, hè. u weet het. Want u heeft natuurlijk ongetwijfeld ook de brief thuis gehad van de gemeente vandaag. Vanmiddag om 4 uur en om half zes, als ik het goed heb. Of half vijf. Ik weet niet meer. Of vijf uur, klopt ja. ja. In ieder geval vanmiddag, dus de bijeenkomst in de Brandweerkazerne Voor de mensen die in Nieuw-Noord wonen. Vanwege de Acute crisisopvang van vluchtelingen in de Sporthal. Tja. Ik zou bijna zeggen, haal ik beschaafd. Hm? Ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het is niet anders. En uh, nou ja, we gaan ons daar maar niet te veel mee bezighouden vandaag. Want uh, het is al ernstig genoeg. En laten wij dan maar gewoon een tweetje... Behalve de zon buiten, het zonnetje in uw radio zijn. Ja. Toch? Ja. ja. Gaan we doen. Gaan we doen, hè? Zonnetje ja. in de radio. Ja. Ja. Gaan kijken dat het niet te warm wordt er binnen, maar de... Oké. Okay. Nou, uh, ja. nou, november alweer. Eén laatste maand van het jaar alweer. Pff, het gaat het hard, hè? Over 14 dagen nou, komt Sinterklaas alweer dan. Dat Ja, toch? Ja, absoluut. Ja, absoluut. En is Sand voor de Pieter nog zwart? Of, uh... Ja hoor. Ja, ja hoor. Van ik maar. Van het roet. Ja, van het roet. Nou, ja, ik was gisteren een bericht dat in, in Hoorn, dat hebben ze later weer herroepen, toen zeiden ze ja, dat was een ludieke actie. In Hoorn wilden ze de Pieter groen oh, maken. Ja, ja. ja, ik heb het gezien. Ja. Maar ja, het gaat niet door, dames en heren, want de Hulk heeft geprotesteerd. Dus... <laughs> We wilden daar niet meer vergeleken worden. Ja. Leuk is dat zoiets dan ook nog wordt ge gesteund door een partij groen links. Oh, dan is alles groen. Behalve <laughs> het stoplicht, dat staat altijd brood. Ik weet niet wat het is, maar. <laughs> oké, okay, uh, nou uh, uh, ja, oké. Okay. Nou, we hebben weer lekkere, lekkere platen voor de klaar staan. Ik heb een uh, mooie 3-1. Ridderom van een wat recenter en nieuwer album deze keer. En mocht u ideetjes hebben over een 3-in-1. u weet, het drie platen van één artiest. Oftewel drie platen met een gezamenlijk onderwerp. onderwerp dan, uh, dan mag u die natuurlijk insturen. Dat vinden we best leuk. Zet ze er gewoon, die ideetjes, maar ergens neer op onze Facebookpagina of zo. Goed, hier is de eerste. 1975, Eurovisie Songfestival. <laughs> Voilà. Formidabel, <coughs> Formidable. Formidable. Je trop formidabel, Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidable.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 Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Formidables Tu étais formidable, j'étais formidable Nous étions formidables Oh, tu t'es regardé Tu te crois beau parce que tu t'es marié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 we formidable. formidables Formidables Je était formidables Je était formidables Stroma En de nummer uit formidable. Hooraf gegaan door Tietz In Natuurlijk en Dingedong de Laatste keer dat Nederland het Songfestival won 1975 Ja Het is toch wat hè? Ja, dat is toch wat. 40 jaar geleden. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dat we dat voor het laatst worden met die chin. Nou, dan gaan we maar eens 3-in-1 uh, doen, ja. Gezellig. 3-in-1-1. Ja, dat is de vraag 1 van Ellen Tendamme. Oh, alles draait. Ring dan. Stilte, je maakt een spandoek met rode be. In één. Dat was een mooie 3 in van het nieuwe album van Ellen ten Dat album dat heet Alles Draait. En dat is pas geleden uitgekomen. Prachtig. Nieuwe liedjes allemaal. Geweldig, mooi. En er hoorden er drie van. En dat waren achtereen volgens de titelsong van het album Alles Draait. Dat was het eerste liedje. Het tweede liedje dat heette Geen Spijt. En het laatste liedje dat heet. De kinderen die ik nooit had. Het is een, een lekker album. Diverse stijlen toch wel op. Sommige wat heavier. Andere wat heel ingetogen. Maar ik vind het mooi. En uh, vandaar dat ik u er even. Wat uitgebreider kennis mee liet maken. Ellen dus. En alles draait. Het was tijd dat CFM Lunch En uh, zometeen, uh, over een minuutje of vijf, krijgt u het regio-nieuws. Natuurlijk, uh, het nieuws uit Zandvoort en omstreken, vooral ook. Tot die tijd nog even een lekker plaatje. En het allemaal goed. Niet waar? Het is mooi weer buiten. Lekker fris. Nu is ook weer eens leuk. Hey, daar is Imca ook weer. Wat een gezelligheid. Ja. Ik voel, begon me net al eenzaam te voelen. Maar je bent er weer gezellig. Oké, okay, nou, nog een lekkere plaat en dan gaan we naar het nieuws. Tot zo. Een oude, lekkere, gewoon rockabilly. Woehoe! En dat heet Rock This Town. Het nieuws bij ZRM Zandvoort met Imka Drommel. Goedemiddag, dit is het nieuws van dinsdag 3 november 2015. In de Korver Sporthal worden vanaf vandaag... 2 maal 72 uur lang 150 asielzoekers opgevangen... De gemeente is daarmee akkoord gegaan nadat het Centraal Opvang Asielzoekers, het COA, een zeer dringend beroep op haar deed. De eerste vluchtelingen komen dinsdagavond om 3 november aan. In de crisisnoodopvang is plaats voor maximaal 150 vluchtelingen. Er is overleg geweest met de beheerder en het bestuur van de sporthal. Zo ook met de pachter van het sportcafé. Gedurende de opvang zullen sportlessen en training in de Sporthal vervallen. Sociale media explodeerden gisteravond met berichten van bezorgde zandvoorters. Sommigen vrezen dat hun veiligheid in het geding is. Burgemeester Niek Meijer meent echter ook dat Zandvoort dient bij te dragen... aan een oplossing voor het vluchtelingenvraagstuk. Hij begrijpt dat er vragen zijn en eventuele zorgen. Hij roept iedereen op met elkaar in gesprek te gaan waar dat kan. Voor inwoners, bedrijven en verenigingen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd... vanavond om vijf uur in, uh, bij de uh, brandweerkacerne in uh, de Linneestraat. Op maandag 2 november 2015 is de rijrichting van de Grote Krocht in Zandvoort omgedraaid. Dat houdt in dat vanaf die dag auto's vanaf de hoge weg rechtstreeks rechts de Grote Krocht in kunnen rijden. Aanleiding is een verzoek van de ondernemersvereniging Zandvoort. Zij is van mening dat de auto's zo makkelijker het centrum kunnen bereiken. Ook omwonenden en bedrijven zouden de verandering steunen. De gemeente zal de situatie na twee jaar evalueren. Uit Tellingen blijkt dat opnieuw, dat opnieuw tientallen diersoorten dankbaar gebruik maken... van Natuurbrug Zandpoort om de drukke Zandvoortselaan over te steken. Recente nieuwkomers zijn de rugstreeppad, zandhagedis, kleine watersalamander, bastaardzandloopkever en ook de argusvlinder is dit jaar gezien. Een vlinder die in Nederland sterk onder druk staat. De Natuurbrug verbindt sinds 2013 het Nationaal Park Zuid-Kennemerland... en de Amsterdamse Waterleidingduinen met elkaar... Om de brug nog aantrekkelijker te maken voor kleine dieren... zullen dit jaar daar van bomen neergelegd worden... en daarmee is dan de dekking voor reptielen, amfibieën... en kleine zoogdieren als muizen en wezels. Verwacht wordt dat daarmee nog meer ontbrekende gewenste soorten... over de brug komen. Dit wordt gevolgd met speciale camera's. Vooraf zijn 22 diersoorten benoemd die zeer gewend zijn. Sneller dan verwacht zijn hiervan al maar liefst 13 regelmatig gezien. Het aantal zal toenemen nu de begroeiing zich verder ontwikkelt. Natuurbrug Zandpoort is een ecologische en recreatieve verbinding... die door provincie Noord-Holland, Waternet-PWN, Natuurmonumenten... Nationaal Park Zuid-Kennemerland en de gemeente Zandvoort is ontwikkeld. Het is de eerste brug in een serie van drie... die totaal 7000 hectare duinatuur met elkaar verbindt. De A5 bij Schiphol is richting Amsterdam tot 12 uur afgesloten geweest... vanwege een ongeval. Er is een traumahelikopter op de weg geland. Het ongeval op de A5 vond rond half tien plaats in de richting van Amsterdam. Het ging om volgens de verkeersinformatiedienst om een ongeval met ongeveer vijf auto's. Op de A5 richting Den Haag ontstond rond kwart over tien een kijkersfile van vijf kilometer. De A5 bij Schiphol bleef tot twaalf uur dicht vanwege een onderzoek door de politie. Het verkeer tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp... dat staat ingeslo stond ingesloten tussen de afrit en het ongeval... werd rond 11 uur doorgelaten. Automobilisten stonden zeker anderhalf uur stil. Als eerste poppodium in Nederland... doet het patronaat de plastic flesjes mineraalwater in de ban. Wie water zonder bubbels wil, krijgt voortaan kraanwater. Het patronaat is daarvoor een unieke samenwerking aangegaan met Dopper. De Haarlemse fabrikant van het gelijknamige handig te herbruiken waterflesje... Poppodium heeft vanaf nu zelfs zijn eigen dopper, met logo. De overstap past in de ambitie van het poppodium... om een zogeheten Green Key te bemachtigen. Een internationaal keurmerk voor duurzame bedrijven... in de recreatie- en vrije tijdbranche. Er gaan jaarlijks 12.000 tot 15.000... van die plastic waterflesjes bij het patronator heen. Een groot gedeelte daarvan was voor de muzikanten die daar optraden. Zowel backstage als in de zaal zijn, de flesjes, zijn ze nu gestopt met de flesjes... Ze zijn gewoon slecht voor het milieu. Om de overstap extra kleur te geven is de samenwerking met dopper aangegaan. Het poppodium verkoopt vanaf nu zijn eigen patrionaat dopper. Bezoekers mogen ook hun eigen dopper van thuis mee naar binnen nemen. Alleen als die leeg is. De doppers mogen binnen gratis bij de bar met kraanwater worden gevuld. We kunnen natuurlijk ook gratis een glas water krijgen. Mineraalwater met bubbels blijft trouwens wel verkrijgbaar in het patrionaat. Dit was het regionale nieuws van dinsdag 3 november. Geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Het wordt vandaag geleidelijke bewolkt, maar het blijft droog in Zandvoort. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 14 graden en is de wind matig, windkracht 3. Vannacht is het bewolkt en koelt het af tot ongeveer 9 graden. Morgen begint bewolkt en het gaat regen in de loop van de ochtend. Morgenavond wordt het dan weer droog. De temperatuur ligt rond de 14 graden. De dagen erna is het bewolkt en is de kans op regen hoog in Zandvoort. Het is 15 graden overdag en de temperatuur s'nachts stijgt tot 14 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig, windkracht 5. Het liedje van de Sidekick. Nou, uh, ah, de dames een beetje inspraak in de muziek in dit programma natuurlijk. En dat is wel leuk, want je krijgt steeds hele andere dingen te horen Want uh, de drie Sidekicks hebben een, een totaal afwisselende smaak. Dus dat is wel leuk. Dit, is, uh, dit was Rose Royce en uh, Best Love. En dit is Guus. Meeemers dan. Johooo! Dankjewel! Het is de om op te staan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 The hurt of name. dus is dat, met een liedje van zijn uh, nieuwe cd. En uh, dat heet uh, Dankjewel. Nou, dat is leuk. Dankjewel, dankjewel, Guus. Ja, dat is leuk. Dat is leuk, too. dat weet je. Sorry, zo weet je. Goed, uh, eens even kijken. Wat krijgen we nu? Oh ja, weer zo'n plaat die met zo'n toontje begint. Dat is tegenwoordig mode, is dat. Een plaat. Die begint allemaal met zo'n toontje. <middel> <middel> <middel> en dan zie, dan zie je als DJ, als of, of presentator te wachten, en denk je van, komt er nou nog wat? Nou, uiteindelijk dan, oké, okay. komt er nog wat. Dit is Armin van Buren, samen met Kevin DeGraw. Het is wel mooi hoor. Ja, heel mooi. Een van zijn weinige mooie dingen, moet ik zeggen. Goed, calling for your name. Baby, Look. Can I hold your skin? Can I get a center?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 Chase this dream. I feel how you intoxicated me. Upon the bridge, I hear a radio play, and it sounds like something. To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 Ja, nou, midden van Buren op een uh, geheel onverwachte manier. Ik heb er normaal helemaal niks mee met die man, maar ja, dit vind ik dan wel mooi. Gavin de Gros zong het. En het heet Looking for your name, niet calling looking. Het yeah. schijnt trouwens ook dat John Newbank het nodige ermee te maken heeft.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 Ja, ik zei dat het schijnt dat hij uh, het samen gemaakt heeft. In ieder geval uh, met John Newbank. En dat is dan weer de man die natuurlijk uh, heel veel met Marco Bazzato doet en zo. Goed, oké. Okay. Nou, Armin van Buren is van zijn nieuwe album. Het heet Embrace. Finding out more. Finding out more. So many times Long for the break of dawn As the morning will cold The courage waking up Finding out more We're finding more ways If you need it all We'll try to operate the Where the cold never stays while man take it all if you like you go for run fast. But if you chase love, don't pass. Chances never fail to last. I better run and chase and find it out more. I'm finding more ways if you need E-A-V-N. De E is weggelaten, want het zou het Heaven geweest zijn. Nu. Uh, nu, ze spreken het nu uit als Heaven. Nou, dat kan. Dit goed. Finding out more. Dat is ook weer waar. Goed. Een uh, mooie oude uit de 60s, geproduceerd door uh, Pete Townsend. krijgen we nu. Van de hoe, natuurlijk? The Thunderclap Newman. We een beetje uitkijken met dit soort nummers, dan vaak uh, slechte remakes, maar dit is de echte. door Pete Townsend uh, van de Who of wie Talks. schrijft weet ik eigenlijk niet. Uh, ik dacht het wel eigenlijk. Maar het, het liedje heet in ieder geval Something in the Air. En als je dat in de streaming uh, audio, met audio uh, dingen zoals Spotify opzoekt. Moet je wel uitkijken want er staat ook een, een hele slechte remake op. Uh, je moet dus dan, als je hem uh, daarop wil even wel eventjes opletten. Dat je de original version hebt. Zo is deze de original version om die, uh, die, uh, die remake die erop staat, dat zegt niks. Maar ja, dat kom je vaker tegen helaas. Uh, dus het is altijd lastig. Je eh, Gewoon af en toe maar eens lekker de originele uitzoeken. Waar zijn we mee bezig? Nou, gewoon met een leuk programma maken. Hoppa. We gaan bij Vrolijk verder met het volgende muziekje. Hier is een plaat met... I might never be a night in Chattanova. Ah. I might never be the one you take home to mother.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 And if you like me drive driving with the windows down And if you like in places we can't even pronounce If you like to do whatever you've been dreaming about Baby you're perfect, baby you're perfect So let's start right now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 denkt, hè? Nou, echt wel. <laughs> het is al een week De eerste uur. Goed, we gaan even naar het uh, NOS-journaal van 1 uur, dames en heren. En wij zien u straks weer terug voor de tweede uur. Zeer van Lunch. Tot zo.